Na het overlijden van wielrenner Gino Meder trekt het hele team van Bahrein Victorious zich terug uit de ronde van Zwitserland. Meder viel donderdag en overleed gisterochtend in het ziekenhuis. Als eerbetoon aan de 26-jarige renner werd de etappe van gisteren geneutraliseerd. Dat wil zeggen, de laatste 20 kilometer van de rit werd op gepast tempo gereden. Behalve Bahrein Victorious trekken nog twee teams zich terug. Het Belgische Entermarché Circus Wanti en de Zwitserse wielerploeg Tudor Pro Cycling.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 We zijn weer terug. Ja, we zijn weer terug inderdaad. Oh. En, uh, met niemand minder dan Robert van Overdijk, de directeur van het circuit, die zit opeens tegenover ons. Gezellig. Of opeens, wel, wel gevraagd hoor, en hij had gewoon ja gezegd. Uh, gezellig dat je er bent, Robert. Nou, leuk om hier te zijn en leuk om jullie hier met zo'n mooie studio op het circuit. Ja, te ontvangen. Nou, ja, nou, hartelijk dank. Mensen kunnen het nog steeds via YouTube volgen, van de camera. Dus jullie bent ook volop in beeld, gewoon heel leuk. Uh, uh, wat vind je van dit evenement? Ja, fantastisch evenement. Ja. Uh, kijk, dit evenement is er natuurlijk al heel veel jaren. Ja, klopt. Uh, jullie hadden gisteren volgens mij hier uh, Erik Weijers uh, ja, in het studio. Ja, Erik heeft uh, uh, dus er ook iets over verteld. Dus, uh, een, een, een van de, de, de geestvaders ja. van dit evenement. Ja, Um, uiteindelijk toen ik hier vijf en half jaar geleden kwam. En ik dit evenement voor het eerst zag. zei ik tegen Erik. Dit evenement is eigenlijk te mooi voor het aantal bezoekers dat trekt. Want ja. uh, of je nu autosportliefhebber bent. Of niet. Ja. Als jij hier met je zoontje, met je dochter, ja. uh, met je vader. Een ja, prachtige familiedag kun je, ah, je uh, hebben. Dat is het. Hè. Dus, dus die geschiedenis uh, en de geschiedenis van Zandvoort. Komt natuurlijk op zo'n evenement samen. Ja. En nu heb je natuurlijk 75-jarig bestaan van het circuit. Zeker. Daarom is het ook... Uh, de, de, de, deelnemers ook uh, erg enthousiast zijn om hier te komen natuurlijk. Ja. Nou, kijk, uiteindelijk door uh, de terugkeer van het Dutch Grand Prix, uh, want dit evenement zat altijd in eerste weekend september. Ja. Uh, en dat vonden die Engelsen met name fantastisch. Nou, door de komst van de Grand Prix uh, Kon dat niet meer. Uh, nee, moesten we naar een andere ja. datum. Vorig jaar zaten we in juli. Dit ja. jaar zitten we in juni. Um, en je merkt vooral aan de buitenlanders hè, Duitsers, Engelsen, volgens mij heb je er een aantal gesproken ja. ah, die vinden het fantastisch om ja, hier gewoon geweldig. vier, vijf dagen naartoe te komen ja, want ik begreep zelfs dat er wachtlijsten waren nou, voor sommige ja, dit... klassen kijk uiteindelijk hebben we dit jaar uh, als ik alleen naar de Formule 1 klasse kijk hebben we 29 historische ja. Formule 1 klassen ja. ah, dat is er nooit eerder voorgekomen nee. nergens binnen Europa binnen nee. de wereld en dat geeft uh, aan de populariteit van Formule 1 ja. uh, uh, maar het geeft ook aan dat die mensen, want het kost natuurlijk een vermogen om zo'n auto te laten dat rijden door een privépersoon. Ja. Dat ze het toch fantastisch vinden om naar dat legendarische zand voor te komen. Ja, want ik sprak met de eigenaar van Lotus. Die hebben ook een aantal wagens rijden. Ja. Nou, hij noemde geen bedragen, maar ik kan me voorstellen dat het echt in de honderdduizenden loopt. Nou, ja, kijk, uiteindelijk rekenen zij wat het kost om één uh, rondje uh, yeah. te rijden. En yeah. dus, uh, zo wordt dat een beetje berekend. Ik ken de exacte getallen niet, maar ik denk per rondje zijn zij zomaar gewoon eens uh, uh, 1500. Euro. Ja, maar ja, dan moet je hier nog heen komen. De trailers Zeker. en de op, Zeker, ja. Overnacht Dus dan moet je er wel heel veel plezier in hebben. Ja, en er ook gewoon een ja, weekendje ja. van maken ja. om daar uh, ja. maar uh, maar om had, deze kant op te komen. Hij had ook het oude vliegtuig van uh, Colin Chapman gekocht. Dus, okay. uh, nou ja, ik neem niet aan dat, uh, dat ze geld nee, tekort komen, maar dat ik, maakt verder niet uit. Kijk En uiteindelijk wat je, wat je ziet, dit zijn allemaal privé-eigenaren van deze auto's. Hè? Ja, dus daar zit, ja. uh, naast hobbyisme, zit er natuurlijk ook gewoon heel veel passie en emotie ja, achter ja. Uh, bij de eigenaren van deze auto's. En ze hebben natuurlijk allemaal een schitterend verhaal te vertellen ja, over absoluut, de auto. Absoluut, Want ze tuurlijk. hebben er vroeger niet allemaal in gereden. Maar ze weten natuurlijk wel van haven Uiteraard. tot kort ja. uh, wat er allemaal met die auto in het verleden ja. gebeurd is. Dus, ja. Toen die wagens reden, dus was het is hele tribune vol. Dat gebeurt weinig hè? met uh, nee, uh, clubraces. Nou ja, maar dit zijn geen clubracers, maar met uh, een normale ja, kijk, wat je ziet, de, de, de hoofdtribune zit vol. De tribune bovenop de heuvel bij de Dutch Grand Prix Lounge... die zit vol. Die, die hadden we vorig jaar niet. Die waarom staat meer. die zo vroeg eigenlijk? Hoor. Nou, kijk, Uiteindelijk mogen we die, die tribune uh, al eerder opbouwen ja. voor de Grand Prix. Uh -huh. en we hebben dit jaar een vergunning aangevraagd... om hem ook tijdens dit soort evenementen... Ja. en ook volgende, volgende week... Ja, volgende uh, week krijg DTM, je de DTM. He, ja. Om hem te mogen Heel gebruiken. Leuk. Ja, tuurlijk. Uh, en en dat, dan zie je... Uh, wat, wat het teweeg brengt. Hè? Ja, dus uh, de, ja. de geschiedenis, de heritage. Nou, tijdens dat soort klassen ja, zit, zit die tribune gewoon ja. Ram, ram vol Ja, geweldig natuurlijk. Mm. Uh, we hebben gisteren een persconferentie gehad over de Formule 1... Ja. Uh, want die komt er weer aan natuurlijk, 27 augustus is de race. Ja. Uh, nou ja, goed, de opbouw die begint binnenkort helemaal. De eerste tribune staan er. Ja, de eerste tribune staan er. Maar niet ja. alle staan er nog niet allemaal. Want die, nee, nee, nee. We waar we, er waar we hier zitten, daar komen ook allemaal tribunes Zeker. te staan. Zeker. Uh, wanneer, wanneer gaat het circuit dicht dan verder? Uh, ik zeg maar, hoofd 24 juli. Uh, juli? Juli. Ja. Uh, dan zijn we van tevoren al wel met een aantal tribunes. Uiteraard, ja, ja, ja, ja. Dus het circuit is zeg maar uit de exploitatie van 24 juli tot en met 9 september. Ja. Um, en daarna moet de afbouw weer klaar zijn. Ja. Dus 24 juli starten we met de, de, de grotere uh -huh. bouwwerken, de hospitality tenten. En inderdaad, het restant van die 89.310 stoeltjes. Zo, 89. Oh. Oh. Heb je, heb je, heb je nee, geteld, het zelf geteld? Oh. Gisteren in die media update oh. staat. Dus iemand, oh. iemand zal het opgeschreven. Ja, ja, ja, ja. ja. 89.000 stoeltjes, onverstaanbaar. Oh, ja, dus de meeste mensen zitten dan, he. nou, Maar het is ook heel leuk om in de duinen te, te kijken. Dus ja, maar. nou, dat is de general mission. Ja. Uh, en je merkt nog steeds, en dat zijn ook zeker de mensen die het circuit vanuit het verleden kennen, hm. die kiezen gewoon bewust voor zo'n general mission kaartje, zodat ze dat gevoel van vroeger, ja, ja. om het circuit heen lopen in de duinen, kijken naar die auto's, ja, dat trekt ja. natuurlijk nog steeds heel zeker, veel mensen. Zeker, zeker. Nou, daar zijn wel wat dingen afgesloten, hè? met uh, zeilen en de Tarsoom, ja. bijvoorbeeld. Ja, kijk, uit, die was vroeger ook helemaal open. Eh, eens, maar vroeger kon alles, hè? Ja, vroeger kon alles. Ja. Kon je ook een sigaretje roken in de Pitstraat ja, ja. als de auto Inderdaad. werd afgetankt. Ja, ja dat, dat wel, ja. Vroeger ja. was niet alles beter, zeggen we Nee, zeg maar, nee al dat had. ben ik ook met je eens. Nee. En uh, toen kwamen de Formule 1-wagens uit, de, de, de, als ze in de torsebocht gingen en het ja. ging fout, dan, dan zag je de bonden ja. over het... Uh, nou, en toch van de andere kant, uh, benadert dit evenement dat gevoel van vroeger wel. Hè? Dus ja. het ja. feit dat mensen die nu een kaartje hebben gekocht, gewoon de pitbox in kunnen lopen, terwijl ze nu uh, aan die auto's aan het slantelen ja, zijn. Ja. Uh, dat brengt het gevoel van vroeger natuurlijk ja, geweldig, wel heel erg. Natuurlijk. Nou ja, We zien het aan de drukte in de, in de pad ook hier. Zeker. Mensen genieten gewoon. En, uh, er zijn er veel meer dan gisteren. Ik denk dat er 10.000, 15 15.000 mensen minimaal nou, ja, zijn. Volgens hè? mij gaan we richting de 10.000 ja, vandaag. Hartstikke leuk. Uh, gisteren is wat, wat, zo'n zo eerste dag is altijd nog net een <coughs> iets andere dag. Ja. Zijn er zijn nog wat trainingen, wat kwalificaties. Er komen nog wat mensen uit het buitenland binnen. Maar echt vandaag en, en morgen dat zijn ja. gewoon twee volle ja, dagen. begrijp ik. En wat je ziet, je ziet ook niet hier op, de, op het terrein alleen maar oude oude vandaag lopen. Hè? Er lopen nee. gewoon hele gezinnen er lopen hele jonge kinderen gelukkig allemaal met uh, de bescherming op. Ja, ja. Want net met die Formule 1 uh, Ja, die maken meer geluiden dan de huidige Formule 1. Ja, hè? Dat, hè, dus, ja. dat Dat is goed om eens uh, de innovatie jullie ja. hebben daar gisteren een hele mooie uh, ja. presentatie over gehad Absolut. van De innovatie van die auto vanaf de periode ja. zeg eens uh, 1985 tot nu is uh, natuurlijk een enorme Enorm, innovatie uh, doorgegaan. En uh, bezuinigingen ook op, op, op, op, op brandstof. Bijvoorbeeld. Wat was het, 33 Minder nou, uh, brandstofgebruikers ze nu? Zeker. Nou ja, en uiteindelijk, vroeger mocht er bijgetankt worden. Hè? Dat ja, niet klopt. Meer. Nee, dat dus, uh, niet. Nee. Even los van kwalificatie. Ik zie Jos nog, uh, nog in de brand uh, staan. Dat, in, ja. Uh, ja. Ik was daarbij. Ja, We je, herinneren je... hem nog wel eens aan. Ja, uh, inderdaad. Kan ik kan uh, me voorstellen. Uh, maar goed, dat zijn dingen die uh, gewoon nu niet meer voelen. Nee, begrijp ik. Zijn, ja. Ja. Dus ja. uiteindelijk mogen ze maximaal over het hele weekend 100 kilogram brandstof gebruiken. ja. Ah, die uh, joegen ze er vroeger, zeg maar, in uh, tien rondjes ja. doorheen. Ja, er is gelukkig heel veel gebeurd. Nee, dat begrijp ik. Het ging ook uh, grotendeels over uh, duurzaamheid. Ja. Dat is heel belangrijk voor jullie als organisatie. Ja, nee, 100%. Kijk, uiteindelijk hebben we gezegd... wij willen altijd een onderscheidend evenement zijn. Ja. We kunnen niet opboksen tegen het Midden-Oosten... tegen Las Vegas, nee, tegen Miami. Nee. Dat zijn natuurlijk gewoon hele andere budgetten... waar dat soort ja. mensen mee kunnen werken. Hm. En toch uh, lukt het om het evenement onderscheidend te maken. En dat kan op het gebied van duurzaamheid. Dat mobiliteitsplannen staan natuurlijk gewoon Ja. Ja, dat is een huis natuurlijk. Beelden zijn de hele wereld over gegaan. Ja, ja. Oranje stoet aan fietsers. Ja, door ja, de. Door ja. de al die mensen die uit het station kwamen, ja, de beelden hele zullen, ja, die is een die zijn de een mooie wereld overgegaan, maar ook hele simpele dingen als vorig jaar op de tribune, die rood-wit-blauwe vlaggetjes. Ja, geweldig, hoe simpel kan het zijn? Ja, ja, ja, ja. Uh, maar er zijn wel beelden die aanspreken over de hele wereld en die beelden zijn dus ook de hele wereld overgegaan. Dus op ja. dat vlak duurzaamheid, een belangrijke een belangrijke verandering dit jaar is dat we uh, een 2 megawatt stroomaansluiting krijgen hier ja. op het circuit, met medewerking van Liander, hè, moet ik zeggen. Mm -hmm. uh, dus daar zijn we heel blij mee en dat betekent dat we het grote deel van de paddock ook gewoon op vaste stroom hebben draaien en, en geen dat we veel minder meer. aggregaten nodig ja, hebben, ondanks is... dat die op hvo brandstof draaien, mm -hmm. dus dat scheelt al 95% van, uh, van de CO2-uitstoot ja. ten opzichte ja. van 2021. Uh, en ook daar willen we ieder jaar de volgende, uh, ja. de volgende stap in maken. En, dus uh, dus dat... er zijn meer onderdelen waar je het onderscheid op kunt maken, zonder alleen maar er nog meer geld tegenaan te gooien. En gekkigheid zoals we die in Miami hebben ja, gezien, ja. past ons ook goed. Dat nou, kan me hard vast voor de Las Vegas ook wat dat betreft. Ga nou, je erheen of niet? Nee, zeker gaan we <laughs> erheen. Uh, ja, ja. Uiteindelijk hebben we ze met een aantal zaken ook gewoon uh, geholpen. Zo'n mobiele tijdspan is er daar één mm -hmm. van. Maar als wij daar rondlopen, dan zullen we ongetwijfeld ook een aantal zaken zien. Ja. Niet die wij volgend jaar over willen nemen. Mm -hmm. Maar waar je wel geïnspireerd door raakt en denkt van oké, okay, nou, dit past prima nee. in Las Vegas. Gaan wij hier in Nederland zeker niet doen. Nee, nee, maar je nee, had er nee. wel ideeën Nee, Maar ik neem het niet aan dat die Amerikanen op de fiets komen, of niet? Hoewel nou, dat, uh, <laughs> dat denk ik dus niet. Nou, maar. het mooie in Las Vegas is, en daar hebben we ze, dat is best wel een grappige anekdote. Um, daar uh, uh, heeft de overheid gezegd, of de county, ik weet niet hoe dat het daar geregeld is, is dat die, uh, de, de snelweg moet open blijven. Oh ja. Dus dat betekent dat uh, een stuk stratencircuit uh, rondom de strip. Maar die strip mag niet op slot. Dus dat betekent als er gereest wordt, dan wordt het afgesloten. Maar als het programma even een half uur, drie kwartier stil ligt. Moet je je voorstellen, gaat de ook open. open. Oh, ja. eentje. Nou, dat, dat soort zaken de, uh, hebben ze daarmee te maken. Ja, dus iedereen ja, ja. heeft zo zijn eigen dingetjes ja, waar hij het, mee dan. moet uh, ja, dieren. Ja, ja. Ja. Uh, wat uh, ook nog even te sprake kwam is de retributiebelasting. Ja. Uh, daar moet ik toch even iets over vragen. Ja. Um, dat was uh, uh, een doorn in het oog bij jullie in het begin sowieso ja. toen jullie dat hoorden dat de gemeente Standvoort 3 euro, uh, het is nu gesteld op 3 euro, ja. per kaartje uh, van jullie willen hebben. Uh, nou, Dat moet straks in de gemeenteraad in dus Zandvoort voorkomen en uh, waarschijnlijk wordt het wel aangenomen. Uh, wat vind je er nu van? Nou, nee, ik kreeg daar gisteren een vraag over. Omdat ja, dat er klopt. Een, waarschijnlijk een artikel in de krant had gestaan. In de zomerse krant. Ik denk dat, anders was het geen gespreksonderwerp geweest gisteren. Nee. Uh, uh. Tijdens de media update. Uh, want wij hebben er denk ik over gezegd wat we erover willen zeggen. Ja. Uh, en het zou vreemd zijn als we onze mening nu ineens veranderd zouden ja. hebben. Dus ja. wat ik er gisteren over heb gezegd twee dingen. Ik heb gezegd dat de ambtelijke samenwerking met de organisatie, die is al een aantal jaren fantastisch. Dus in de voorbereiding loopt dat goed. Nou, er is even een kleine frictie. Nee, nou, dat was denk ik bestuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, ja, maar ja. ook daarin, denk ik, zijn we gewoon prima on speaking terms. Uh -huh. Maar dat wil niet zeggen dat we onze mening over de resolutiepasting nee, nee. hebben nee. veranderd. En wat ik heb gezegd gisteren is wij gaan er niet over. Nee. We mogen er een mening over hebben. Wij benaderen het net iets anders vanuit glashalfvol. En uh, joh, kijk eens wat het brengt. Ik gaf gisteren als ja, voorbeeld. Ja. Ik denk dat een aantal jaar geleden de gemiddelde, wat zei ik, 32-jarige Japanner... die had nog nooit van Zandvoort gehoord. Uh, maar inmiddels heeft hij, en dat geldt niet alleen voor Japanners... dat geldt natuurlijk voor de hele wereld... heeft een doelgroep kennis gemaakt met Zandvoort... die daar anders nooit mee in aanraking zou zijn gekomen. En het is voor Zandvoort niet te hopen dat ze allemaal deze kant op gaan nee, komen. Nee, maar er komt uh, er wel een hoop hè, maar, maar weet Maar uiteindelijk is dat wel een doelgroep waar je de komende jaren op verruikt. Ja, kan. dat denk ik ook. Uh, ja. En belangrijk is van, joh, wat er ook besloten wordt. Ja, wij gaan er niet over. Wij zullen ons daarbij neer moeten leggen. Maar dat wil niet zeggen dat we onze mening erover hebben. Dus de kaartjes worden voor 24 en 25 worden gewoon... Nou, laat, we waarschijnlijk la, ook. La, laten we eerst eens afwachten wat het voorstel wordt. En of dat het door de raad uh, heen komt. En, en wat er uiteindelijk wordt aangenomen. Uh, en, en alles wat daarmee gebeurt. Ja, daar zullen wij rekening mee moeten houden in ja, Maar Als jullie nou 3 euro extra moeten doen, als je 5 euro extra op een kaartje doet van uh, ik noem maar wat 180 euro, ja. zal dat niet echt... Uh, dan nee, dan verdienen jullie ook nog 2 euro. Ja, dat dan gaan, dan dan dan gaan. Gaan, gaan we niet doen. Ja. Uh, nee. nee, maar nogmaals een beetje we, we moeten denk ik hier niet te lang nee. over doorgaan. Een Kijk, het belangrijkste is, en dat is onze zienswijze en dat de gemeente een andere zienswijze heeft, daar heeft, ja, nee. daar heeft de gemeente ook recht op, hè, ja. dat dat helder zijn. Wij denken de mensen die een kaartje kopen. Die komen hier ook al heel veel geld ja, uitgeven. Dat is waar. Ja, dus ja, moet je die mensen tuurlijk. dan nog een keer extra belasten. Ja, ja. Maar nogmaals. Uh, iedereen mag daar zijn mening Tuurlijk. over hebben en wij zullen ons erbij neer moeten. Nee, begrijp ik, begrijp ik. Jullie hebben het nu twee keer georganiseerd, die uh, Formule 1-race. Ja. Uh, wat hebben jullie geleerd van de afgelopen twee jaar? Wat je dan bijvoorbeeld komende uh, augustus anders gaat doen? Nou, kijk, uiteindelijk vinden wij het belangrijk dat je het, het allerbelangrijkste bij het, e het organiseren van een evenement is veiligheid. Ja. In de breedste zin van het woord. Crowd management, een hele belangrijke ja. voor ons. Niet alleen binnen de hekken, ook buiten de hekken. Uh, los van dat het entertainmentverhaal uh, op orde moet zijn en dat er heel veel zoals wij dat noemen fan engagement is dus heel veel beleving begint het bij de basis en de basis dat je ervoor moet zorgen dat je veilig, een veilig evenement ja, Um, en niet dat er hele grote zaken fout zijn gegaan, hè? want we hebben denk ik twee schitterende edities gehad, ja. maar je leert altijd van een vorige editie, die ja. neem je mee naar, de, naar, naar, een, naar een volgend evenement. En belangrijk, en dat hebben we denk ik vanaf dag één gedaan binnen de totale organisatie. Het begon vroeger al, of vroeger, ik praat al over vroeger, maar we zitten pas vijf jaar in dit traject. ja. ja. Uh, um, als wij een probleem zagen wat we moesten oplossen binnen dit evenement, hebben we altijd tegen de organisatie en onze medewerkers gezegd. zoek nou niet de oplossing van het probleem. Maar bedenk direct één stap verder. Dus wij lossen geen problemen op. We, pro we proberen dat probleem op een dusdanige manier op te lossen. dat het ook direct een benchmark wordt. Ja. Ik denk dat dat gebeurd is met het mobiliteitsplan. Dat doen we ook op veiligheidsvlak, dat doen we op entertainmentvlak. Dus ik denk niet dat we nog hele grote stappen moeten maken op nee. een allei. Nou, we zijn ambitieus genoeg om op alle onderdelen ieder jaar een volgende stap ja. te willen maken. Er waren uh, vorig jaar uh, wat vrouwen die, die, die zich bedreigd uh, voelden. Dat is ook toen uh, vergroot in het nieuws geweest. Wat, wat doen jullie daarna? Nou, daar hebben we gisteren wel heel veel tijd aan besteed. hè? Ja, media-update. Ja. Uh, bedreigd of onheus bejegend, nou ja, of hoe, hoe, je, hoe je dat ja, wil noemen. Ja, ja, in ieder ja. geval vonden die uh, met name vrouwen dat niet prettig. prettig nee, nou, nee. En, en, en dat willen wij niet. Dat wil geen enkel evenement, denk mm -hmm. ik. Hè. Uh, dus daar hebben we ook gewoon een speerpunt van gemaakt. Ja. Belangrijk nog. Het belangrijkste is denk ik dat we afgelopen jaar... met heel veel partijen hebben gesproken. NSC NSF, Rutger Stichting... Svenja Tielemans, die het vorig jaar ook aanhangig heeft gemaakt. Ook al in Oostenrijk. Um, en dat hebben we verwerkt in een verder aangescherpt protocol. Uh, vorig jaar konden mensen zich al melden. Middels een nummer via WhatsApp. Uh, bellen. Uh, maar we hebben dit jaar zelfs een fysiek punt gaan we inrichten op het terrein. Met vrouwelijke vertrouwenspersonen. Met mannelijke vertrouwenspersonen. Goed, zodat ja. we ook direct die mensen aan kunnen horen. Ja, is... Niet alleen melden en dan maar nou. afwachten of je iets hoort. We hebben kort, nog kortere lijnen met de politie op dat ja, vlak beveiliging ook nog op de nou, uiteindelijk Het zit hem vaak niet in meer beveiliging, nee. maar in hoe beveiliging acteert. He? Ja, he? Ja, dus dat betekent ja, ja, dat we ja. ook in de briefings naar dat soort partijen nog scherper op bepaalde zaken uh -huh. inzitten. Ja. Maar van de andere kant kijk, het is geen Formule 1 probleem he. het is een brede nee, maatschappelijk brede probleem maatschappelijk ja. het is in de stad, het is in voetbalstadions ja. het is op andere festivals. Maar het heeft ook met alcoholverkoop te maken. Ik Zeker. De, rond een uur of zes, half zeven ochtends laat ik mijn hond uit en dan lopen er al mensen tierenlieler laveloos met bier in hun handen. En dan denk ja. je van ja jongens, om drie uur rijdt Max Verstappen, hoe wil je dat meemaken? Zeker. Nee, maar de, de terecht punt. Hè? En, en dat zei ik gisteren ook. Um, uh, wij gaan vooral over het, het deel binnen de hekken. Hè? Maar het evenement is natuurlijk ja. zo groot dat het niet alleen binnen de, de hekken, hekken nee, plaatsvindt. Ja. Het ja. vindt ook in het dorp plaats, vindt ja. in de omre, omliggende plekken plaats, ja. vindt op campingplaats. Dus op het moment dat je een maatregel neemt die alleen maar van toepassing zou zijn op het circuit... Binnen de hekken en niet buiten de hekken, dan sla je de plank al mis. Begrijp ik, ja. uh, en waar we een appel op hebben gedaan, is inderdaad ook op gezond verstand van mensen. Ja. Uh, en dat hebben gelukkig heel veel mensen, gezond verstand. Maar je hebt er altijd een aantal tussen zitten die menen zich net iets anders te moeten gedragen dan dat hoort. Ja. En volgens mij is dat geen probleem van dit evenement, maar dat is gewoon een uh, breder probleem. Ja. maatschappelijk probleem. Het ja, laatste onderwerp dat ik even met je wil aansnijden is uh, de uitbreiding van de Pitstraat. Nee? Ja. Die staat voor 2024 gepland. Dus eigenlijk in dit najaar gaan jullie ermee beginnen. Wat ja. gaat er precies gebeuren? Nou, kijk, uiteindelijk hebben een aantal uh, rijders vorig jaar aangegeven dat uh, de, de Pitstraat eigenlijk te krap is. Hè? En ik heb allerlei... Qua lengte of Na, uh, qua en, breedte. Nee, dat is een hele, hele goede vraag, Hans. Uh, uh, uh, mensen dachten van de Pitstraat is te smal. Ja. Nee, de Pitstraat is niet lang genoeg. Ja, dat dacht ik wel, de ja. veiligheid zit hem namelijk in de onderlinge stopafstand tussen de auto's tijdens de pitstop. Ja, ja, en ja, ja, hoe dichter ja. die auto's op elkaar staan, Des te gevaarlijker is het man manoeuvreren. Ja. Uh, overigens in Monaco doen ze dit al uh, 300 jaar ja. op deze manier. Daar is het ja. geen probleem. Hier ja. was het wel een probleem. Ja. Uh, maar prima. En, en we willen voorbereid zijn. En die is nog niet concreet. Maar dat uiteindelijk er een elfde team toetreedt tot de vriendelijkste wens van FOM. Andretti misschien. Exact. Nou, ja. Dat is een van de gegadigden. Dus wat we hebben gedaan of gaan doen is aan Mickey's uh, board, zeg maar, uh, komen er vijf, zes pitboxen bij. Ja. Uh, daardoor kun je je pitstraat ook gewoon niet verlengen. In de zin van dat je hem fysiek moet gaan verlengen. Want hij ligt er al. Maar daarmee trekken we de, de stop, onderlinge stopafstanden uit elkaar tot de minimale norm van de FIA. Ja. Dat is een FIA-eis. Uh, en daarmee hebben we dus en die veiligheid geborgd. En we zijn voorbereid op een elfde team binnen de formule. Ja, Maar als je die stopplaats uh, gaat aanpassen. Dan zou je ook zeggen van, dat alle garageboxen daarmee mee moet moeten ja, gaan, of niet? Nee, dat, dat, dat is, eh, vanaf nu ga jij erop letten als je televisie zit ah. te kijken bij andere Grand Prix. Ja. Want dat is namelijk overal zo. Hè? Dus uh, een aantal teams staat recht voor hun pitbox. En bij mm -hmm. een aantal teams, en dat Schuin. zijn oh, ja? dat meestal oh. de, de, de teams die wat lager op de ranglijst staan, uh -huh. daar zit vaak een verschil tussen uh, hun voorkant pitbox en de plek waar ze de auto mogen ja, ja, ja. En we kunnen hier nu wat pitboxen leeglaten, of Via heeft die in gebruik, en ze dadelijk een van de nieuwe pitboxen geven zodat iedereen toch gewoon in de ja, buurt van ja, zijn pitbox ja, ja, ja, ja, zijn pitstop ja, ja. kan maken. Oké, okay. nou helemaal goed. Uh, uh, wie gaat het betalen, allemaal trouwens? Jullie? Ja, dat is een hele goeie. Ja, dat zijn wij toch echt. Ja, nee, dat dacht ik. Ja. Wel. Iedere ja, gemeente ja. is antwoord. Hè? Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. nee Oké, okay. uh, uh, namens Mario ook uh, hartelijk bedankt, ja. Robert, voor jouw komst. Uh, Graag uh, leuk gesprek. En uh, ik wens je nog heel veel plezier in dit weekend. En ja, jullie ook dit weekend. En ook met de voorbereiding op uh, onze mooie Grand Prix. Zag het mooi. Heel bedankt, goed. Robert. Dankjewel. Bedankt. We gaan maar I think try it. van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Goed, uh, we gaan verder terwijl de volgens mij zijn dat allemaal postjes. Ik weet niet wat het allemaal zijn, maar dat zijn wel hele snelle wagens in ieder geval. Ja. Tegenover ons zit uh, de burgemeester van Zandvoort, David Molenburg. Welkom uh, David. In goedemorgen. Onze, goedemorgen. In onze pop-up studio. Vind je het leuk dit? Het ziet er hartstikke leuk, leuk uit. Leuk hè, ja. ja. Af en toe moeten we even het geluid inhouden. Als het ja, nee, goed, we, we kunnen het geluid lager ja. zetten hoor. Dat is geen enkel probleem. Uh, vind je het leuk, zo'n evenement? Ja, dat is fantastisch. Ik kwam net aanlopen en, uh, ja, en, die, en dan zie je dus al de eerste tribune die voor de Formule 1 is opgebouwd. Ja. En vol met mensen zitten. De hoofdtribune zit helemaal vol. En wat ik ook prachtig vind als je er langs loopt, die oude auto's. En ja, ik moet eerlijk hè? zeggen, dat is gewoon prachtig. En wat ik ook het leuke vind, is al die mensen die daarmee bezig zijn. Ja. De, de passie die ja. daar uitstraalt. Ja. Um, en dat dat, ik, bedoel, ik vind die auto's mooi. Maar dat vind ik misschien nog wel het allermooiste. Heb jij veel met, met, met uh, de racerij Formule 1? Nou, het, het is niet dat ik daar dat ik, Fortuig, dat ik een enorme fan van ben. Maar ik vind het gewoon heel mooi om naar te kijken. En ik vind het ook leuk om naar te kijken. Ja. Uh, er zijn een aantal sporten die ik heel intensief volg. Zoals wielrennen. Um, dat vind ik wel leuk. Ja. ja, dat vind ik ook prachtig. Maar ik vind, ja, zeker op het moment dat je natuurlijk burgemeester van Zandvoort bent. Krijg je er heel veel van. Ja, nee, logisch. En, uh, ja. en ik weet dat als klein jongetje hing mijn, uh, mijn jongenskamer vol. En toen mijn ouders overleden. Vijf jaar geleden. Toen heb ik mijn oude kamertje ontruimd. Dat was nog steeds intact. Ik was heel klein. T -t -t -t -t -t. Ik sliep in het ja. washok. En eh, Als jongste. En eh, daar hingen nog allemaal posters van, uh, van oude coureurs uit die tijd: Sena, dus, ja, uh, noem maar uh, ja. op. Uh, ja, Prof. Ja, hij was altijd van. Um, <coughs> hoe heet die? Uh, Mario Andretti. Andretti. Ah, oh, ja. ja. ja, ja. Is een wereldkampioen geweest ja. met Lotus. Ja, <laughs> en hij had ook een van mijn favoriete quotes van hem: dat is. Als je denkt dat je alles onder controle hebt, dan ga je te langzaam. Ja, dat is mooi. Nou, Vanavond ...om acht uur is er weer een, een Grand Prix. Ja, ga je kijken hoor? Nee, want ik heb vanavond uh, heb ik een verjaardag van vrienden en van nou, vrienden. denk ik dat het niet aanstaat. Oké. Okay. Dus uh... Nou ja, misschien uh, dat je ook nog een andere functie dan uh, moet, uh, moet optreden. omdat uh, Ik ga even terug naar vorige week, uh, uh, vorig weekend. Mm -hmm. Toen is er wat gebeurd op, het, uh, op de boulevard. Iedereen weet dat natuurlijk. Uh, wat is er nou precies gebeurd eigenlijk? Nou, wat, wat um, gebeurd is, is dat in... Uh, het was echt het eerste warme weekend. Mm -hmm. En wat je vaak in zo'n eerste warme weekend ziet... is dat er dan ineens, een, een, waar dat vandaan komt... een enorme bak overlast ontstaat. Ja. Uh, veel gewoon irritante gasten die uh, op het strand lopen te klooien. Uh, mensen lastigvallen, zelfs mensen bedreigen. Uh, um, en nou, dat is niet een puur Zandvoorts fenomeen. Dat, nee, dat, dat gebeurt overal. Het is ongelooflijk vervelend en het is heel irritant. En het lastige is, is dat het ook heel onvoorspelbaar is. Uh, want het kan heel lang niet gebeuren. En ineens ja. weer wel. Ja. En um, nou, er is vorige week echt behoorlijk overlast geweest. Er zijn ja. ook dingen in de krant gekomen die echt zomelijk overdreven zijn. Maar tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat het gewoon echt een, een heftige situatie is geweest. Um, en die heeft ja, wat dat betreft natuurlijk toerhoudt dat, dat, dat, dat heel veel mensen daar zorgen over. Ja, het is een, vaak Amsterdammers met een Marokkaanse achtergrond, mag je zeggen. Ja, waar mensen vandaan komen maakt eh, het, het er ook niet uit, uit, maar de overlast is er wel. De overlast ja. is er, en wat opvalt dat het niet uitsluitend een Amsterdamse nee. fenomeen is als wij kijken, we hebben twee jaar geleden hebben we op een gegeven moment heel veel gebiedsverboden uitgedeeld, toen ja. er ook weer overlast is geweest, ja dan zie je dat ze toch wel overal vandaan komen, ja. ook Haarlem ja. eh, zelfs de Bollenstreek, ja. zaten er mensen bij dus het is niet uitsluitend nee, uit Amsterdam, nee. het okay. komt overal vandaan. Maar jij zegt van het, het is, mag jij zeggen jij zegt dat het schromelijk overdreven is Bijvoorbeeld, nee, je, uh, of nee, het is, is sommige. Ja, nee, het is nee. hier en daar overdreven. Ja, nou, weet je, dus de... hey, bijvoorbeeld, uh, laten we even, Dirk van der Broek. Ja. Die, die ging sluiten. Maar is dat nou door de plunderingen of dat ze geen personeel hadden? Of? Nee, wat daar gebeurd is, is dat er. Uh, het was daar ineens heel druk. Uh, ze hadden zich daar ook niet echt uh, om, in, in die zin op nee. geprepareerd. Uh, ja, en er is wel gewoon behoorlijk gekloot in die winkel. Ja, uh, dat ja, geef ik onmiddellijk ja. toe. Maar tegelijkertijd zijn ze zijn uiteindelijk dichtgegaan omdat ze gewoon onvoldoende personeel in ja, de voorrang hadden op dat, dat, dat moment. Gegeven, en ja, ja, plundering is echt een heel groot woord. En dat ja. gaat dan een eigen leven leiden. En dat valt ook bijna niet tegen te strijden. Nee, winkelen worden ja. ook overal natuurlijk. En, hebben, dat, doen, en ja. ja, wat dat betreft hebben ze ook hun beveiliging beter geworden ja. nu. En um, ja, tegelijkertijd weet je, het is natuurlijk gewoon een ongelooflijk vervelende situatie. Ja. Waar je echt gewoon ja. denkt van waarom? Waarom ja. ga je je zo gedragen? Ik. Ja, inderdaad. Ja. Jullie hebben nu camera's opgehangen afgelopen donderdag. Uh, zal, zal dat gaan helpen? Denk je? Nou goed, wat in ieder geval uh, uh, helpt is dat je heel snel inzichtelijk hebt, want er wordt gewoon live uitgekeken ja. wat de situatie is. Tegelijkertijd op het moment dat er dingen gebeuren waar je uit, uh, in, ook in een opsporingssituatie terechtkomt, dan kun je mensen dus ook gewoon uh, uh, sneller uh, uh, opsporen. En een deel van die, van die jongens zijn ook bekend. Tegelijkertijd uh, is het een ondersteunend middel. Ja, ja. En gaat het uiteindelijk gewoon voornamelijk ook om fysieke aanwezigheid. Ja. En ja, je moet je realiseren, wij hebben. Uh, en uh, ik, ik loop hier nu vier jaar rond... en wij hebben een vrij klein politiekorpsje. Want ja. wij hebben Kenimer Kust, Dat is ja. Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort. Ja. Uh, en we hebben bijvoorbeeld niet de backup... als je uh, ja, een badplaats bij een grote stad bent... hebben we niet de backup van die grote stad. We kunnen het niet aanvragen dan? Uh, nou ja, dat, dat doen wij dus. Maar dat is elke keer weer een enorm uh, gezoebat. Ah, uh, ik weet dat de teamchef is echt de afgelopen dagen... <kwijnt> aan het bellen geweest mm -hmm. naar andere eenheden. Van uh, lever mij mensen. Want ja. ik heb gewoon heel hard mensen nodig... om. De boel onder controle te houden. Mm -hmm. En tegelijkertijd, ja, ook die korpsen hebben weer allemaal ook, uh, met. Nou, ja, ja. en hun eigen zaken. Ja, ja, ja, dus ja, um, ja ik, ik um, uh, ga ook echt een dringend beroep doen op zowel de, de, de eenheid politie de komende periode hier in, in Noord-Holland. maar ook gewoon in Den Haag. Maar jongens, we hebben ja. gewoon als Zandvoort veel meer nodig. Ja. dan we, uh, uh, ik zou maar zeggen, op basis van papier op hebben. Ja, begrijp ik. Ja. Uh, nou ja, morgen wordt het weer. morgen, zondag, hè, wordt het, uh, zeggen ze, 29 graden. Dus we hebben een hele een dag. Ja. Uh, en daarna gaat het regenen, dus wordt het iets rustiger. Mm -hmm. Maar uh, dus, jullie hebben echt opgeschaald. Uh, op ja, we voor... schalen behoorlijk op. Ja. Uh, wat we doen is ook veel meer aan het begin. Dus als mensen Zandvoort binnenkomen, al echt, echt ja. gewoon kijken van wie komen er binnen, zien ja. we daar al zaken en dat ja. mensen er tussenuit kunnen plukken. Ook op, is op even... het station ook, neem ik aan. Ook bij het station. Ja. En uh, uh, ook, uh, we hebben dit weekend overigens wel te maken met het feit dat er een deel van de treinen niet rijdt tussen. Uh, ja, dan vervelend. Dan, uh, ja. ja, wat raar. Um, maar goed, dat betekent dat je je aandacht ook meer op scooterverkeer uh, kan richten. Um, dus dat. Uh, extra mensen. En um, de, ja, in ieder geval ook gewoon... Uh, wat, wat voor ons ontzettend belangrijk is, is er om er heel snel bij te zijn. Ja. En we, we werken heel nauw samen met alle partijen op het strand. Dus handhaving, mm -hmm. pachters, uh, reddingsbrigade. We zeggen ook tegen die, die, die pachters... Van, we hebben liever dat je te vroeg meldt dat er iets aan de hand is. Want dan zijn we er heel snel bij. Want wat je vaak ziet is dat het met kleine clubjes begint. En die klonteren dan samen Klopt. en dan ontstaat ja, ik, ellende. Ik heb het ook meegemaakt. Ja, en als je dus nou ja, daar snel bij bent. Dus, dus ook vier keer per dag door de dag heen. Dat heet motorkapoverleg. Ja. Dat alle partijen even bij elkaar komen. Even de stand van zaken opnemen. Even gewoon goed kijken van wat is in de operatie nodig op dit moment. Ja, en dan gaan we ervan uit dat we op die manier de goed onder controle kunnen houden. Ja. En het voordeel is, het is natuurlijk ook een beperkt stukje. Het ja, een beperkt stukje, stukje. daar. Ja, en, en, uh, dus de Stiloton, het is klaar. Ja. En, en uh, ja, tegelijkertijd op het moment dat je daar ingrijpt, weet je dat het ook weer ja. verder verspreidt. Ja, klopt. Um, maar goed, het blijft gewoon hard. Nee, en wat ik dus onvoorstelbaar vind, is dat gedrag, uh, ja, waar ja. dat vandaan komt, het is echt ongelooflijk. Ja, ja. Uh, ja, ja, dat zie je niet alleen in maar zie je eigenlijk overal. Door, door ja. heel, heel Nederland ja. uh, eigenlijk, ja. als een olievlek bijna. Ja. Ja. Dat is niet, niet prettig inderdaad. Ja. Ja, on, ongelooflijk. Nou ja, we gaan ons meer richten op de positieve zaken. We hebben een prachtige dag hier. Blijf je de hele dag kijken hier? Of ik niet? blijf in ieder geval een substantieel deel van de dag uh, ja, ja, blijf dan dan ik blijf hier. En uh, ik moet zeggen, ik, ja, ik geniet volop, en, maar ik ga zeker ook uh, straks weer terug ja. uh, en ook even mijn ronde door het dorp maken. Uh, ja. um, dus even ook vanavond bij de, bij de parade? Nou, bij ik heb dus hè? een verjaardag, maar Hoi ik rek ja. er wel even uit om even naar de parade ja, te gaan. Natuurlijk wel. Je moet uh, even uh, kijken. Uh, natuurlijk. Uh, ja. Het is een geweldig evenement voor Sanford, Daarom, is natuurlijk, fantastisch. En dus ook gewoon, ik denk, Er komen vanavond ook duizenden mensen. Helaas ja. zien ze niet de Formule 1-wagens in het dorp, maar wel heel, heel veel mooie, ja. mooie auto's natuurlijk. En heel veel complimenten ook voor iedereen die dat organiseert. Want dat ja, zeker. Ben en Erik, noem ze maar op, he, allemaal, maar ja. Uh, ja, top dat het, uh, dat, dat het gewoon georganiseerd ja. wordt, natuurlijk. Ja. Uh, mag ik jou hartelijk danken? Ja, ja, jij, ja ik kom je, je, komt je komt er volgens langs, he, dus. ja, je komt er volgens, <laughs> ja. Nee, maar ik dacht, ik dacht dat we afgesproken hadden. Dat hadden maakt verder niet ja. aan, maar ik ben heel hartelijk dank voor je komst. En uh, ik wens je nog een heel fijn weekend. En, uh, yes. en ik hoop ja, dat, dat er weinig, weinig gebeurt dit weekend verder. Top, top. Bedankt. Uh, we gaan uh, verder met muziek. Okay. Als het goed is.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 Vandaag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Heb je even voor mij? Maak maar tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen. Want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij. Zet je radio op Paul Position. Zet je FM. Wish radio. Nou, ja, maar ja. We zijn weer Moet terug. Moet zeggen, de wagens die nu rijden, ik zag ze net opgesteld staan, ja. die zitten af en toe met touwtjes aan elkaar vast, wist je dat? Ja, maar weet je dat ja. er ook verschrikkelijke verschillen in snelheid zijn ja. bij die auto's? Is het ook, uh, ja, ook, ja. Volgens iets. mij worden er, wordt er elk rondje wel eentje gelept. Ja, dat zou kunnen. Dat zie je op Le Mans ook, hè. er zijn uh, meerdere klassen door elkaar heen. En de ene is sneller dan de andere, ja, het is, het is een beetje link, maar uh, ja. ik uh, denk dat de mensen het prachtig vinden. En de uh, tribune zit nu niet eens half vol, hè, nu opeens. Ja, een beetje half mensen vol, Mensen ja. zijn lekker aan het lopen en straks ja. krijg je met uh, de Formule 1 wagens, dan stroomt het weer vol waarschijnlijk. We gaan uh, uh, even kijken, hoe laat is het eigenlijk, uh, Maya? Het is uh, kwart voor twee. Kwart voor twee, oké. Okay, we, we gaan kort... een beetje afsluiten. Ja, we gaan zo een beetje afsluiten. Nee. Want we gaan straks naar, de, naar de Bloemendaal. Ja. En uh, ja, we kunnen ze helaas nog niet laten horen. Ze zijn er druk bezig met hun techniek, denk ik. Mm -hmm. Heb jij net gesproken met, over de techniek? Nee, hè? Nee, nee, nee, nee. Ja, misschien dat er iemand van de techniek even kan komen. Kun je even komen? Dat is... Uh... Ja, geweldig. Uh, nee, ik wil het even hebben. We zitten, ja, we zitten in de studio, uh, een studio, een tijdelijke studio. Ja, mooi hè? Want ja, hartstikke mooi. Want dit is onze technicus. Uh, ja, ik doe in ieder geval op de achtergrond Doe de techniek samen met Marcus. Ik ben Martijn. Martijn, en, hè? Uh, ja. Uh, mij hebben ze een beetje afgestoft eind 2013 met de verhuizing naar, uh, naar de Tolweg vanaf het centrum. Aha. Uh -huh. En... Uh, ja, in de tussentijd zijn wij uh, rustig aan het bouwen gegaan. Ook aan uh, locatiesets. En, uh, en je ziet wat er weer voor komt. Ja, want ik heb dit, uh, voor, uh, gisteren even met Marcus zitten praten. Maar jullie hebben dat ding helemaal zelfsgeleid zelfs in elkaar gezet. de ja, mobiele studio's. Zeg maar. Ja, de meest, een aantal dingen zijn natuurlijk wel standaard. Uh, software, maar ja, je wil het inrichten naar je eigen, ja. naar je eigen verhaal. Uh, en om het makkelijk te maken, zo weinig mogelijk kabels simpel in elkaar zetten. Ja, want het dat enige zet. wat je eigenlijk nodig hebt om, voor, voor uh, een uitzending als deze, is een goede internetverbinding. Is een internettouwtje, ja, noemen we dat even heel snel. Touwtje, ja. Een touwtje, touwtje. <touwtje>. Nee, dus euh... Zoals die auto's in een touwtje aan elkaar ja, dus die hangen. Ja. Is ook een beetje in een touwtje van <laughs> uh, op heen, Maar, nee, maar uh, zo eenvoudig is dat? Nou ja, eenvoudig. Uh, we hebben het zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Er zit natuurlijk een heel stukje aan, aan, aan techniek achter en een ja. stuk software achter. Waar ja. Marcus heel veel aan geschreven heeft uh, in, de, in de afgelopen paar uh -huh. jaar. Klap. Om dingen natuurlijk uh, ook naar de studio toe te synchroniseren en, uh, en te maken. Ja. En, ja, en uh, wij roepen altijd met z'n tweeën... Van als het uh, dikke touwtjes zijn, zijn ze voor mij. En uh, als het goud in een toetsenbord zit dan, uh, dan blijft het bij m'n markus ja. liggen. Ja. Uh, dan, dan en dan hebben we het mooi verdeeld een beetje bij elkaar. Ja, dus, Want uh, zitten we twee van deze locaties? Uh, we hebben twee van deze locatiesets. En uh, ja daar staat eigenlijk ook nog een, een studio klaar. Alleen, dat is, uh, dat is er nooit van gekomen. Het, uh, dat hangt ook Hoe bedoel je, een studio? Uh, dus, andere ja, ja. set die eigenlijk hier staat... Uh, staat ook klaar voor de studio. Oh, op, Alleen, op, die, op die manier? Ja, ja, ja op die je... manier. En ja, corona zijn we begonnen met bouwen ja. en dat, dat was niet iedereen het mee eens dat we dat gingen doen mm -hmm. op zolder met z'n tweeën nou ja zo lang lang we het maar blijven testen in die periode ja, moet, moet het allemaal wel kunnen en uh, ja dat is een dat is, dat is eigenlijk een half jaar van, uh, van bouwen en van testen ja. en, uh, dan komen we ja. allerlei dingen tegen waarvan we zeggen van uh, klikken we open en uh, het mag weg weet je dat, nee, dit ja. gaat, hoe, ga, hoe gaan we het werk het krijgen ja en dan zie je eigenlijk uh, ja drie kwart jaar later dat je uh, ja eigenlijk steeds steeds een stapje verder komt ja. om het uh, ja. om, om het te gaan maken met elkaar en, uh, ja, het is alleen anders. Het is, het is een hobby voor je, neem ik aan. Ja, nee. Die is, jij krijgt betaald. Die, het is enige bestemming. Nou, nee, laatste, dat, nee heel, heel <laughs> die, die bonnetjes ja, krijgen misschien ik voor, dat, de, voor de penningmeester iedere keer weer terug. Als die misschien ik, als dat Harry als die meekijkt, maar, maar, die schrikt dan van een bonnetje van 200 euro. Dat maakt, dat maakt verder niet uit. Maar uh, uh, uh, uh, ja, want die andere locatie staat nu in Bloemendaal. Ja, die staat nu in Bloemendaal. Uh, hebben jullie dus er gesproken, al gesproken, jongens? Uh, of niet? Nou, we, we, we hebben net uh, driftig overleg gehad. Uh, daar zijn wat dingetjes natuurlijk. Want die gingen die, die, die, voor de eerste keer naar buiten. Deze heeft natuurlijk ook al in het museum gestaan. Ja. Uh, klopt. Dus een stukje software uh, ja. waar we ook nog achteraan moesten. Dat zijn wat instellingen, maar het, het ziet er eigenlijk allemaal wel heel goed uit we daar vanaf twee uur naartoe kunnen schakelen en dat ze daar een mooi programma kunnen ja, maken maar, 100 jaar. Uh, en, dan en dan ook. kunnen we ook een beetje terugschakelen. Heel dan kunnen we nog even bellen met elkaar en dat kan ook tegenwoordig gewoon intern. Dus, ja, uh, dan klopt. kunnen we her en der gewoon eens even kijken wat er daar gebeurt en wat er hier nog op het circuit gebeurt. Dan ja, komen, want uh, we komen twee keer per uur met een paar ja, minuutjes nou, dat, even uh, en voor de rest is het allemaal... Dat, dat zal vast en zeker wel goed komen. Ja. Zou niet, Ja, dan weet je, dan staan we nog even op Zijlijn om, ja. om te kijken wat we daarmee kunnen. Ja, deze apparatuur is niet heel veel gebruikt al. Uh, nee, nou ja, de, de sets op zichzelf, een aantal dingen die, die hadden we al. Uh, uh -huh. Mengtafels waren er, uh, maar de flightcase, de kisten waar alles in zit, ja, en ja, de bekabeling, ja, ja. ja, weet je, dat, dat, dat hadden we deels. Ja. Ja, als je dat al zo oud is, ja, dan moet je ook wel eens bij jezelf denken: van, ja. uh, Katje, lasses. Dan ja, kun je de, weer een, een beetje oploppen toch? Ja, maar ja, een aantal dingen is natuurlijk gewoon uh, nieuw. We hadden geen hoofdtelefoonversterkers op locatie. We was natuurlijk die geen tops oh, en dat ja, soort dingetjes. Ja, ja, ja dus ja. Je, ja, je, gaat, je gaat heel langzaam ga je van iets, uh, iets simpels uh, wordt het heel groot. Uh, ja. Dan probeer je het eigenlijk over heel klein te maken, zodat eigenlijk iedereen met ja, uh, een kleine handleiding op weg kan en dat het ja. ook allemaal nog een beetje tilbaar is. Hè, want dat is denk ik uh, ja, is grootste, handig, het grootste uh, probleem ja. geworden. Ja. Nou, je moet hier uh, toch trappen op en alles. Nou ja, ook, ook, ook dat soort dingen. We hadden toen de tijd een, een streefgewicht ergens van, van 15 kilo. Ik denk dat er een paar bij bijgekomen. Ik wil niet hoeveel hoeveel. Ja, maar... nou, bij mij ook hoor. Ja, dus, ja, uh... na, na een bepaalde leeftijd dan hou je dat niet meer tegen ons. Nee, dat is, dat, dat is wel, wel, wel, wel zo. Wel. Ja, nee, dus nee, nee, weet je, en als je, als je dan kijkt, je bent natuurlijk veel mobieler, je wordt zichtbaar. En ik denk ook dat het natuurlijk voor een lokaal ja. heel belangrijk ja. is. Dat je je programma's kan maken Tuurlijk, en zichtbaar zijn. Zo zie je drie dagen lang. Ja. Nu in Bloemendaal. En uh, ja, ja, vanaf leuk, volgende toch? week natuurlijk ook weer vanaf 10. Ja, twaalf. we gaan uh, goedemorgen Zandvoort uh, vanaf volgende week, zaterdag om tien uur uitzenden in. Het uh, uh, racecafé Rabbel bij de bibliotheek, ja. en de Louis Davidscorre. Dat is ook natuurlijk hartstikke leuk en dan blijft de apparatuur daar ook staan bij, bij, ja. bij de bibliotheek. Ja, dan hebben we, een, hebben we een mooie plek voor de komende periode. Ja, top. Heb je hem al gezien? die plek waar de, waar de apparatuur nee, nee, oh nee, okay. ik, ik heb toen alleen een uh, mooie foto van jou gezien waar we hier stonden oh ja <laughs> <laughs> ik laat het zo zeggen ik, ik ken het racecafé van binnen hoor maar ik ben er wel eens drinken. Ja ja, ja ja ja dus dat is dat is, dat is geen ja, nou, we dat moeten maar, ook wel goed komen ja, we moeten maar afwachten hoe lang zet uh, nog uh, uh, uh, zeg maar uh, ja. zelf bestaat ja ja, nou, dat, dat, onafhankelijk. ja dat is 26 nog ja dat, dat is best wel een best wel een dingetje maar dat heeft eh, ook wel een beetje te maken met een stukje mediawet die, die ja aankomt, ja, klopt. Die, is niet, die is er nog niet helemaal doorheen. De overheen. verdeling van de subsidiegelden en dat soort Ja, zaken. die subsidiegelden is dan, dan een volgende punt, maar het zit vooral uh, natuurlijk in het stukje dat de mediawet die, die, is, die wordt aangenomen, die ligt wel klaar maar die is nog niet helemaal erheen. Ja. Uh, dat daaruit van de voorheengaande OLON is dus nu de NLPO. Uh, daar uh, is een ander beeld ontstaan. Ja. Uh, voorheen mocht je als lokale omroep uh, mocht je in iedere gemeente, althans ik moet het goed zeggen, in iedere gemeente mocht een lokaal omroep. Zijn En uh, nu ook gemeentelijke herindelingen. Uh, frequenties die natuurlijk schaar zijn. Want we hebben het over. Uh, het is maar een beetje bandbreedte op de FN-band. Ja. Maar het heeft ook te maken met geld. Ja. En het heeft ook te maken met hoe wil je uh, lokaal ja. omroepen in de toekomst positioneren in, in de markt. Dus ze willen naar schaal vergroten. En dat betekent heel langzaam dat uh, van die 200... 80, wil ik even uit mijn hoofd zeggen... er oh, kunnen er al wat minder zijn... er ongeveer 80 over gaan blijven. En dat, ja. dat, dat zijn eigenlijk de, de, de, de, de kleinere omroepjes... die onder de regionale omroep vallen. Maar wel ja, een beetje in die haarvaten... van die gemeenschap moeten ja, blijven. Nou ja, goed, we hebben hier in de, in, de, in de omgeving... Uh, Aan 105 ja, Dat is een grote regionale omroep. Lokale omroep. omroep, de, de lokale omroep, omroep inderdaad. En uh, daar zou dan ZFM eventueel... onder uh, de uh, paraplu nou ja, kunnen vallen. Als, als, als, als, als, als samenwerking uh, denk ik... dat dat een verhaal wordt... Uh, ja, en de bedoeling is dat dat natuurlijk straks ergens een keer uh, bij, bij elkaar gaat komen. Ja. En hoe en wat. Ja, nou, misschien als ze moet... meeluisteren, maar dan zal de, de, de uh, programma's tenminste uh, in ieder geval de Zandvoortse Nieuws... ook uh, een, een, een rol ik, moeten ik, spelen. Ik, ik, denk, natuurlijk. Ik, denk ik denk dat alles een plek zou moeten hebben binnen zo'n ja, uh, ja. zo lokale omroep. En ja. dat is denk ik uh, natuurlijk best lastig. Uh, je visies die, die hier zijn en visies die daar ja, zijn in het natuurlijk. verleden... Die, die, die zal je ergens een keer bij elkaar moeten stoppen. Ik begrijp dat daar uh, gesprekken over zijn op uh, ja. bestuurlijk niveau. Wat daar de toekomst van gaat brengen. Ja, dus dat, ja. zullen we, dat zullen we, denk ik wel ja, zien. En dan hebben we onze studio nog aan de Tolweg. Uh, nou ja, die plek die valt waarschijnlijk nou, ook binnenkort. Ook, ook, hè? Ook, ook, ook die plek is. het. woningbouw zal daar een dingetje zijn. En hoe snel dat zal gaan, uh, dat weet eigenlijk ook niemand. Of dat uh, wow. eentje Nou, als je zo'n hele kleine studio maken, kun je bijna in een bezemkast zetten, of niet? Ja, dat kan. Je ziet ook, je kan ook vanaf huis radio maken. <laughs> ja, dat doen ja, we we moet we we we wel. We ja. al, meenemen achter de fiets ja, van, misschien ja, wat ja, lastig ja, hier vandaan. Ja, maar ja, nee, nou, dat zijn wel de dingen die gewoon wat dat betreft... Ja. ...heller goed kunnen je. Ja. De, de laatste vraag, dat lijkt me... Uh, ...jullie als technici... Uh, ...heel interessant om dus te, gekeken te hebben... ...hoe de, hoe de, zeg maar, de techniek verandert. Hebben jullie graag D-A-B... d is natuurlijk een uh, jaar of uh, vier, vijf geleden... ...draait een test. Uh, dat is buiten de FM-frequentie. De, de, de, de, de, de, de FN, de en de, de televisiekanalen om. En dat is digitale radio. Digitale ja. radio bestaat best wel heel lang. Ja, we zitten nu op 106.9. Ja, maar klopt. straks kun, kun je niet meer op je uh, nee, radio die, die ik in de keuken heb staan. Nee, meer... die, die kan, Dan moet je een nieuwe radio kopen. Die, ik denk dat die uh, over een aantal jaren de kliko in kan om. Misschien Zo. heeft hij nog veel ja, zijn levensduur bereikt, maar dat is wat anders. Hij nou, doet het nog heel goed hoor. Dat zal een tijd geworden. Ze, ze roepen ja. al een aantal jaren. 2030. Uh, wanneer ze hier uh, ja. kunnen gaan afschakelen en dat zal voor uh, commerciële landelijke en voor de gewone landelijke omroepers de NPO zijn. En dat zal heel lang het regionaal en lokaal achteraan Maar zal er zal wel aardig wat water door de zee moeten uh, Ja, nou ja, je, je zal nu zien dat uh, natuurlijk eigenlijk pas sinds vorig jaar eigenlijk de laatste DHB-allotments voor uh, lokaal wat beschikbaar was ja. uh, in de lucht gegaan zijn. Hm. En uh, de laatste komen uh, het komende jaar uh, in dat opzicht. Dus, uh, ja, wij hebben DHB 3+. Nee, wij, wij, wij, wij hebben een A, dat ook kanaal 6A was het, ja. Dat is toch geweest aan, aan de regio Kennemerland. Ik zat wel dichtbij. Ja, oh, ja. En 63 <laughs> op school was dat. Ja, een, dat maakt nee, helemaal nee, niet meer. Ja. Dus, nou ja, en het weet je ons, het is voor ons ook een hobby en te, wat je zegt... techniek ja. is natuurlijk heel erg veranderd... ten opzichte ja. van wat we ja. uh, in 89... Uh, een aantal jongens ja. ook vanuit ja. piraten ja. uh, leven natuurlijk opgestart zijn... als lokale omroep. Ja, internet was was heel mondjesmaat. En als je gaat kijken... Wat er in die, in die 32 jaar veranderd is. Dan, dan, dan, dan, is, het, dan is het heel ja. anders natuurlijk. Maar, ja, en hoe het wat de toekomst brengt? Ja. We, we, we zullen het zien denk ik. Ja, hoe lang zit je eigenlijk bij de bij de ZFM? Uh, nu drie jaar. drie jaar. Ik ben in de coronatijd begonnen. Ik oh. ben met pensioen gegaan in april 2020. Uh. En ik denk dat ik in mei juni of zo'n beetje begonnen ben. Oké. Okay. Ja, nee, dus, we hebben begonnen ja. we presteren we precies. Uh, op vrijdagmiddag, uh, Vrij op tussen 12 vrijdag en 2. Oh, ja. Morgen is ja. het weekendshow. Oh, okay. ja. Ja, gisteren, Nee, gisteren was het niet hè dan? Ja, gisteren was het niet. Gisteren <laughs> was ik met Pim hier. Ja, dat was jij hier. Dat klopt. Dat dan met Pim natuurlijk. Hè? Ja. Of een goede muziek. Pim is een goede muziekmaker. de samenstellen van muziek. Hartstikke leuk. Nou, ik vond het heel leuk met jou gesproken hebben. Ik vond het ook weer heel gezegd. Een tijd geleden ik achter een microfoon heb gezeten. Ik hoop niet dat ik afscheid heb genomen van Radio Ik hoop niet dat we te technisch zijn geweest. Nee, helemaal niet. DHB a b 3+, nee, 6A. 6A. Oké, we gaan bijna afsluiten. Want we gaan zo over naar Bloemendaal. Waar Rob en en Benno klaar zitten om uh, het feest van het 100-jarig bestaan van de Blommendaalse uh, Blo reddingsbrigade uh, te verslaan. En uh, daar komen ongetwijfeld leuke sprekers aan, aan het woord. En af en toe schakelen we even over naar, uh, naar het circuit voor het laatste nieuws. Uh, Isabel, bedankt voor de techniek. En ja. uh, we gaan uh, afsluiten dit uur.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 je als besluit en laat achter. Ga een vlucht weg naar een nieuw well, hop on my choo -choo. I'll be your engine driver in a bunny suit.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 this little girl insane fly away to someone everybody's gone they left the television screaming the radio's on